1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar is het aantal corruptiezaken en onderzoeken naar ambtenaren... die hun beroepsgeheim zouden hebben geschonden fors toegenomen. De Rijkssociënge voerde 65 onderzoeken uit, bijna de helft meer dan een jaar ervoor. Blijkt uit het jaarbericht van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM gaat het om zeer ernstige en complexe zaken... waarbij ambtenaren vaak contact hebben met georganiseerde criminaliteit. In de Verenigde Staten is onrust ontstaan over de vervroegde vrijlating vandaag van John Walker Lind. Lind kreeg in 2001 wereldwijde bekendheid als de Amerikaanse Taliban... omdat hij tijdens de Amerikaanse invasie in Afghanistan meevocht met de Taliban. In 2002 werd hij in de VS veroordeeld tot 20 jaar cel... onder meer voor het steunen van de Taliban. Vandaag komt hij voorwaardelijk vrij vanwege goed gedrag. Van verschillende kanten wordt daar bezwaar tegen gemaakt, omdat Lint nog altijd een gevaar voor de Amerikaanse samenleving zou zijn. In 2016 lekten overheidsdocumenten uit waarin gezegd werd dat Lind er nog steeds extreme opvattingen op nahield. De Verenigde Naties hebben een coördinator benoemd... in de strijd tegen ebola. De ziekte heeft de afgelopen tien maanden zeker 1200 levens geëist... in de Democratische Republiek Congo. De nieuwe coördinator moet ervoor zorgen... dat de strijd tegen ebola beter verloopt. Groot probleem is dat in het noordoosten van Congo... waar de ziekte rondwaart... verschillende gewapende milities met elkaar in conflict zijn. De ziekte kan waarschijnlijk alleen gestopt worden... als er een eind komt aan het geweld. De Indiaanse premier Modi heeft de overwinning... van de parlementsverkiezingen opgeëist. Met een krappe 70 van de stemmen geteld... lijkt hij zo'n 300 zetels binnen te hebben... en dat is genoeg voor een absolute meerderheid. Het weer, droog en geregeld zon. Het is vanmiddag tussen de 18 en 22 graden. Morgen opnieuw flinke periode met zon. In het zuidoost is kans op een bui... en het wordt dan nog een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... staat voor Amsterdam Hemhavens een file met 6 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Doe dus dank lief, dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Martin Gerrits hier op uw Radio. Dit is nog steeds Lunst het tweede uur. En uh, er staan veel leuke muziek, uh, muzikale dingen voor u klaar, dat uh, zo en zo. En, uh, en ja, in ieder geval dit uh, tweede uur, wat u van ons kunt verwachten... natuurlijk onze vaste items, de artiest in het licht... het, uh, het uh, weer en uh, nieuws natuurlijk van BEP... Want die bellen we, want Dolly is er vandaag uh, niet... want die wordt uh, vandaag geopereerd en ze is even met ziekteverlof. Dus we wensen haar nogmaals heel veel sterkte. En uh, we gaan ook nog uh, bellen met Suzanne Jansen natuurlijk. Het complete line-up is bekend van de vrienden van Zandvoort Live... En met uh, heel veel leuke, gezellige artiesten... die uh, speciaal voor, uh, ja, voor jullie gaan optreden op het Badhuisplein op 15 juni. En een van die artiesten is deze... Zinnen jou van Yves Birrensen. Dit tweede uur van Zandvoort luncht. Ik zag je staan je keek me lachend aan. Deze avond. Natuurlijk van Rico Schreuder. En uh, ja, ik wil toch even wat kwijt hoor. Ik lees uit het bericht dat uh, ja, het carnavalsfestival van uh, de Efteling is aangepast. Naar deze tijd. Natuurlijk een belachelijk uh, bericht. En uh, ja, ik, ik, ik, het verbaast me gewoon. Ja, een klein fragmentje. Hoe het klinkt. En uh, ja, het is natuurlijk één groot, uh, één groot feest altijd bij het carnavalsfestival. Maar ze hebben dus de zwarte poppetjes weggehaald. En ja, natuurlijk in de discussie uh, van deze tijd is dit natuurlijk wel weer een belachelijke kwestie. Wat vindt u daar nou van? Laat het weten op onze Facebookpagina. wordt Luncht. Ik als kind kan, kan me niet herinneren dat op is gevallen van nou uh, die poppetjes zijn zwart. Uh, dat uh, klopt niet helemaal. Maar uh, ga, uh, denk er eens over na en laat weten wat, uh, wat u er thuis van vindt. En laat het weten op onze Facebook pagina. Wij gaan luisteren naar Mika hier op ZFM Zandvoort. I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 Try the little Freddy mm -hmm. I've got identity I could be brown I could be blue I could be violet like scary, I could be white I could be black I could be anything you like Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything more Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out? Grace Kelly hier bij Zandvoort Luncht. En uh, ja, we hebben, we hebben genoeg leuke items vandaag. Want uh, afgelopen dag, gisteren was dat geloof ik... was er een, uh, een testuitvoering uh, van een ja, race op uh, zonne-energie. En daar hebben onze collega's van NH Nieuws een leuk item over gemaakt. En daar gaan we even naar luisteren. Geen gebulder van automotoren op het circuit van Zandvoort vandaag. De zonneauto van de TU Delft scheurde met 120 km per uur over het circuit om procedures te oefenen. Perfect. Applaus voor Max. Ik was echt verrast uh, hoe goed het ging eigenlijk. Ik dacht, uh, nou, we, gaan, we hebben Nuna het nu na circuit niet gemaakt voor zo'n circuit. Dus uh, we gaan rustig uh, rijden 60 km per uur. Maar uh, eigenlijk al na een paar, paar rondjes uh, begon Tom uh, het graspedaal in te tikken. En uh, nou, we zaten in het busje voor, plankgras. Uh, ik kon het net bijhouden. Stiekem wel een beetje misselijk geworden in de bochten. Dus uh, echt positief verrast over hoe goed Nuna deed uh, op dit circuit. De jongens uit het Gooi zijn niet de coureur, maar moeten zorgen dat alles zo wordt geregeld dat de zonneauto zo hard en zo snel mogelijk kan doorrijden. Ja, tijdens deze moet Scout eigenlijk... Uh, Nuna is Scout, nog steeds kleine ronden rechtsaf. En nou, dan vergeten al dit. Dus kom uh, ik zeker met Nuna waar we heen gaan. En uh, daarnaast ook heel goed op de weg letten. Um, als er een gat in de weg zit, kan het nu naar nou kapot gaan uh, als het daar heen rijdt. Dus uh, eigenlijk constant op de weg letten en heel veel naar achter kijken. Dus onze uh, nekspieren wel goed trainen, denk ik. En mocht er iets fout gaan tijdens de race, dus bijvoorbeeld een lekke band of uh, iets breekt af van een opranging, dan, uh, ja, dan staan wij paraat en dan springen we met z'n allen uit de bus, hebben we alle tools hebben we bij ons, uh, een nieuwe bandensetje hebben we bij ons en die kunnen we snel, uh, dan kunnen we dat snel vervangen. Pas op, ratel in 3, 2, 1... Wacht even, Joost, wacht even. Hun eigen zonneauto is over een paar weken klaar. En die moet hen dan weer de eerste plaats bezorgen bij de World Solar Challenge in Australië. Ja, het ging soepel, maar er is, er is tijd te winnen. En bedankt aan onze collega's van NA Nieuws. in Zandvoort hey. Wat een heerlijke muziek hoort u hier bij Zandvoort Luncht Heeft u ook een tip voor de redactie Stuur een e-mailtje Redactie at Zandvoort.nl. En hou ons vooral op de hoogte Want dat vinden wij gewoon leuk Dat vinden wij gewoon leuk Het is tijd voor het, uh, ja, het uh, regio nieuws Met onze lieve Beth Het Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Morgen 24 mei start het weekend van de begraafplaats... op verschillende begraafplaatsen in Nederland. Elke provincie organiseert zijn eigen opening... en heeft een speciale dag waarop het thema... een plek vol verhalen centraal staat. Ook de algemene begraafplaats Zandvoort doet mee aan deze landelijke actie... Verhalenvertelster Christine Kemp neemt de mensen mee op vrijdagavond 24 mei om 19 uur en houdt een rondleiding langs een aantal bijzondere historische graven. Zaterdag 25 mei is om half elf morgens de opening van het weekend van de begraafplaats. Er wordt de nieuwe naam van de begraafplaats, die is gekozen met inbreng van de Zandvoortse inwoners, bekendgemaakt. Ook daarna is om elf uur weer een rondleiding en ook zicht op de kleine expositie in de hal, in de aula. Wethouder Berendsen mag nader onderzoeken wat de kansen voor de verkoop van de voormalige Maria School zijn in Zandvoort. Die verkoop moet mogelijk maken dat het gebouw geschikt wordt voor jongerenwoningen. Dinsdagavond tijdens de Zandvoortse gemeenteraadsvergadering bleek dat het plan van Berendse tot verkoop, volgens de diverse raadsfracties, nog te prematuur is. De marktwaarde is nog onduidelijk en ook of er gegadigd te zijn, is nog niet in beeld. Het pand is sinds jaren in gebruik door kunstenaars die er een atelier hebben. Een andere plek voor hen is ook nog niet zeker. De voormalige Marierschool heeft een gemeentelijke monumentenstatus wat herontwikkeling mogelijk bemoeilijkt. Later dit jaar wil wethouder Berends met een nader uitgewerkt voorstel komen. Een grote organisatie is van plan het hele huisjespark van Centerparks in Zandvoort af te huren tijdens het weekend van de Formule 1. Op dit moment is Centerparks bezig met de renovatie van het Zandvoortspark. Deze moet in 2020 afgerond zijn rond de start van de Formule 1. Een externe partij heeft nu interesse om een groot deel of het hele park te huren in mei 2020 Aldus, de woordvoerder van het park, wie of wat die externe partij is, is nog onbekend. Mocht de verhuur doorgaan, dan zullen de huisjes hoogstwaarschijnlijk niet meer in de vrije verhuur gaan voor het Formule 1 weekend. De andere weekenden van mei zullen de huisjes wel beschikbaar zijn. Ja, gisteren werd al duidelijk dat Centerparks alle boekingen voor mei 2020 heeft geblokkeerd. Tot grote teleurstelling van de vaste bezoekers. Enkele inwoners van Haarlem moesten dinsdagavond een paar keer met hun ogen knipperen. Onder meer op de Paviljoenslaan slaan kwam een wel heel bijzonder voertuig voorbij. Een straaljager. Hoewel op de paviljoen slaan wel vaker een bijzonder vervoer plaatsvindt, is een straaljager dan van een ander niveau. Een buurtbewoonster maakte dan ook foto's en plaatste ze op Facebook. De straaljager kwam vermoedelijk uit Zandvoort vandaan, waar het afgelopen weekend natuurlijk de Jumbo-racedagen plaatsvonden. Dat zag er wel vet uit, hè, Beb? <laughs> Ik heb hem zelf niet gezien, maar die foto is waanzinnig. GELACH <laughs> Ja, Zandvoort uh, trekt zijn sporen. Zandvoort wil overigens zes ton uittrekken voor de bouw van een hal... waar de tennissers van tennisclub Zandvoort ook zwinters terecht kunnen omdat je voor zes ton nog geen nieuwe hal kunt bouwen, is het de bedoeling dat derden daaraan mee gaan betalen. Er is dan ook een commissie gevormd die samen met de gemeente zoekt naar financieringsmogelijkheden. Want men wil voorkomen dat de contributie omhoog gestuurd wordt. Andere tennisclubs in Zandvoort hebben de afgelopen jaren hun plannen vorm kunnen geven. En nu is dus tennisclub Zandvoort, een van de grootste tennisclubs van Nederland en de grootste sportclub van Zandvoort, aan de beurt. De club is een kweekvijver van talent en ook de Sportraad wil er voorvarend mee aan de slag. Dit was het regionaal nieuws van vandaag, 23 mei. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is zonnig gestart, maar vanuit het zuidwesten trekt sluierbewolking over de regio. De zon schijnt er nog prima doorheen, maar vanmiddag wordt de bewolking vanuit het zuidwesten wat dikker. En gaat de zon ook regelmatig schuilen. Het blijft droog, het wordt 18 à 20 graden. De wind is matig en waait vanuit het westen tot zuidwesten. Vanavond en de komende nacht is het ook droog met een mix van wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 9 à 10 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, hooguit wat sluierbewolking en blijft het droog. Er waait een matige noordwestenwind. Morgen is temperatuur naar 17 en 19 graden. Maar in het weekend is het vooral zaterdag iets koeler met een matige noordwestenwind. Temperaturen van dan nog maar maximaal 16 graden aan zee, 18 wat verder landwindarts in onze regio. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon, maar het blijft droog. En zondag start dan ook met zon, maar in de middag overheerst de bewolking. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler, met helaas elke dag wel kans op wat buien. De temperatuur gaat weer wat omlaag en het wordt niet warmer dan 14 aan graden aan zee en 16 in het oosten van de regio. Dit was het weer, ons altijd aangeleverd door Rico Schreude... Dankjewel, Beb, voor jouw bijdrage. Heel graag gedaan. En we spreken elkaar snel. We spreken elkaar snel, Roy. Veel plezier nog. Dankjewel. Ja. Dag. Dat was het weer. Vierde Zandvoort. Artiest in het Licht. I got my eggs, I got my pancakes too. I got my maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. Wipe the spots above the mirror, don't leave my keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore. sold a cup of coffee but it didn't want to talk so I, I picked up the paper it was more bad news my heart's being broken paper being used put on my coat in the pouring rain I saw a movie it just wasn't the same cause it was happy oh I was sad and it made me miss you oh so The book up and then I turn the sheets down and then I take a deep breath. Now good luck around, put all my PJs and hop in the bed. I'm half alive but I feel mostly dead. I, I try and tell myself it'll all be alright. I just shouldn't think. Je hoort je wel als artiest in het licht. En je wel als jarig vandaag. Daarmee zou ik zeggen artiest in het licht geworden. Mooi liedje. En uh, Jawel is uh, jarig, wat ik al zei. En uh, ze is geboren in 1984 op 23 mei. En ze is vandaag 45 geworden. Dus hierbij hartelijk Gefeliciteerd. Wij gaan langzaam op naar het interview met Suzanne Jansen van Amsterdam Beach Hotel. Over natuurlijk de 24 uur van Zandvoort. En daar hoorden we een evenement bij Vrienden van Zandvoort live. Met een heel mooi programma. En dat programma is nu in totaliteit helemaal bekend geworden. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst een van de artiesten die daar optreedt, dat is Luna. Vamos a la playa, a mi me En dat was Luna natuurlijk. En Luna is een van de artiesten die uh, voor, uh, ja, bij de vrienden van Zandvoort Live gaan, uh, gaat uh, optreden op het grote podium, uh, waar, uh, ja, waar er in ieder geval heel veel leuke Zandvoortse artiesten gaan optreden. En daar hebben we natuurlijk, zoals elke week, Suzanne, Jans aan de telefoon over het laatste nieuws van dit mooie evenement. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ja, jullie zijn druk bezig. Ja, we zijn uh, nog steeds heel erg druk. Ik moet even zeggen, ik hoor mezelf praten de hele tijd. Oh. Dus als, het, als het verkeerd overkomt, dan komt het omdat ik steeds mezelf hoor. Nou, dan is dat in ieder geval de verklaarbare reden dat, uh, dat andere mensen het ook last hadden, denk ik, uh, van uh, hun zelf terughoorden. Want de interviews gingen allemaal een beetje moeizaam vandaag. Maar okay. vertel Suzanne, wat de totale line-up is bekend, hè? Ja, we hebben vandaag de laatste bekendgemaakt. En twee dagen geleden. Uh, volgens mij nog iemand en dan is het plaatje compleet. Dus ik ga gewoon iedereen af. Doe maar. Die wij hebben. Um, eerder bekendgemaakt was Wendy Moore, DJ Erik Vazen, uh, DJ Frank Vink... we hebben Dennis van Steen, uh, DJ Heathrow, Yves Berensen, Luna, Jeroen van de Boom, de Van Kesselband... En dan hebben we er drie die nog niet bekend waren. En dat is uh, Mariet van der Brand, die bekend is van de Voice of Holland een paar jaar geleden. Dus super fijn dat zij uh, er ook bij is. Ja. En dan hebben we uh, degene die afsluit, en waar wij ook echt super blij mee zijn dat hij kan komen, is DJ Raimundo. Dus dat is een mooie. Die heeft, ja, die heeft al op uh, grote, uh, grote feesten gestaan. En, uh, en nu als afsluiting bij ons. Dus uh, super fijn. Ja. En we hebben, en dat moet ik even uitleggen. Uh, we hadden eerder aangekondigd dat de band De Beat zou komen. Met Naomi Boon. Ja. Helaas hebben zij moeten afzeggen. Ja, er was een drummer met een gebroken pols. En er was nog iemand, een gitarist. Daar ging het ook niet uh, heel goed mee. Dus uh, zij heeft helaas de keuze moeten maken... om uh, voor Vrienden van Zandvoort af te zeggen. Wat, uh, wat ze zelf eigenlijk heel erg vond. Ja. Uh, maar helaas, het is niet anders. Wellicht uh, dat ze nog langskomt om wel een nummer mee te zingen. Wat heel gaaf zou zijn. Ja. Dus we hebben... Wat misschien niet vele mensen kennen, maar wel een uh, Zandvoorts zangeres. Uh, Miriam Ferrano is dat. En zij zingt in... Ik weet niet of ik het heel goed ga uitspreken nu. <laughs> um, Azuka, dus Spaans. En zij gaan uh, voor wat uh, swingende heupen, denk ik... Uh, gaan ze verzorgen op het Vrienden van Zandvoort live evenement. Nou, wat leuk, want... het het past wel bij het weer, als het mooi weer is natuurlijk, maar... Ja, als het mooi weer is. Daar gaan we wel van uit. Zeker. Maar we hebben het niet in de hand helaas. Nee, nee, nee. Dus uh, dat uh, is de gehele line-up. Um, wat ik nog even wil zeggen... is dat wij vandaag... Um, de ingestuurde video's op uh, de pagina van Vrienden van Zonkort Live... Uh, gaan posten. Uh, en... Hopelijk gaat iedereen voor likes zorgen. En de winnaar of degene met de meeste likes die gaat optreden op het grote podium tijdens het evenement. Mooie initiatief in ieder geval. Daar geef je Zandvoorts talent ook een kans mee. Ja, dat, uh, dat uh, vinden we alleen maar leuk. En ik denk dat er genoeg talent is ook in Zandvoort. Ja, zeker weten. Dat denk ik uh, ook. Uh, in ieder geval een heel mooie line-up. Uh, jullie starten met, een, uh, met, een, met de Zandvoortse koren, toch? Ja, we hebben een singmop. Uh, de opening is om twee uur. Uh, die verzorgd gaat worden door wethouder Verheij. En uh, dan zijn er diverse Zandvoortse koren uh, die komen. En die gaan een paar nummers zingen. En wij hopen dat iedereen om twee uur naar het plein komt om mee te zingen. Nou, heel, helemaal mooi. Zijn er nog meer uh, dingen die we nog tot nu toe als we nog niet weten, maar wel nu kunnen weten? Um, nou, ik denk misschien moeten we gewoon volgende week weer bellen. Gaan we zeker doen. Dan heb ik nog wel, uh, ja, ik heb nog wel wat meer informatie. Nou, helemaal goed. Gaan we volgende week gewoon weer bellen, dezelfde tijd... En uh, ik wil jou weer heel erg bedanken voor je bijdrage. Ja, jij ook weer bedankt. Oké. Okay. En wij sluiten dit interview af met de parel aan de zee van uh, Van Kessel. En dat was uh, Suzanne Jansen van de Amsterdam Beach Hotel. We willen haar weer bedanken voor de tijd. En wij gaan luisteren naar Van Kessel met de parel aan de zee. En dat was de Paro aan de zee van de Verkesselband. Met uh, Johnny Krijkamp, junior. En natuurlijk uh, niet te vergeten dingetje. In ieder geval dit allemaal speciaal voor 15 juni. De Vrienden van Zandvoort live op het Badhuisplein. Waar wij live bij zijn trouwens. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf, we hebben we gewoon hier. Uh, als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruit? Lekker hoor, een harnkie. Da porta vi chieda va bene Sì tu la parla mieta americano Guarda sa parla a moda sotto luna Com'a dovenen cave di ai dovi Pa pa l'americano lunch vandaag van 23 mei 2019. En uh, ja, wat een leuke uitzending. En een gezellige uitzending was het vooral. We willen natuurlijk Dennis van Aars heel erg bedanken. Suzanne Jansen natuurlijk van de Vrienden van de Zandvoort Live heel erg bedanken. En tot slot natuurlijk Dimitri van Timmerdorp Zandvoort. Voor hun bijdrage aan dit uh, leuke programma. In ieder geval, zometeen hebben we natuurlijk geen matchbox. En, um, en ook uh, geen muziekboulevard. Maar wel... Uh, hebben wij vanaf 8 uur Alternative FM van Jaap Koper. Dus zeker de moeite waard om te luisteren. In ieder geval mag ik u bedanken voor het luisteren. En uh, morgen zijn we er weer met een nieuwe Zandvoort Lunch. En dan hebben we natuurlijk de, natuurlijk hebben wij, uh, de, de Zandvoort Lunch met uh, de spirituele Zandvoort Lunch met Beb. En heeft u een vraag aan Beb uh, aan onze medium. Dan kan u zeker even bellen morgen naar 023 573 0393. Daar kan u heen bellen 023-573-0393. En anders gaat u even naar www.zfmzandvoort.nl. Daar vindt u ons telefoonnummer ook. Of stuur Bep een e-mail. g.vermeulen, G.vermeulen@zfmzandvoort.nl. zfmzandvoort.nl. g.vermeulen, Dus uh, morgen is Greten weer ons medium. Bij Zandvoort Luncht. En uh, dan kan u zeker uh, naar luisteren of reageren. Dat kan allemaal. Uh, u kan altijd een berichtje sturen. En we gaan het morgen hebben over stenen. Wat sommige stenen niet wel betekenen. Dus wilt u een vraag stellen aan ons medium. Bep uh, zeg ik, ik de hele tijd. Ik bedoel Greet. Dan kan u een e-mail sturen naar g.vermeulen. Apenstaartje. Zfmzandvoort.nl Bedankt voor het luisteren. Ik ben er donderdag weer. En het was een leuke uitzending. Bye bye. You're <laughs>